Jopboot met het NOS Journaal. De Tweede Kamer ontwaardigt over het vernietigen van anonieme brieven... die naar de Kamer zijn gestuurd. Nou, nu, blijkt, was het tot voor kort gebruikelijk... om brieven van anonieme klokkenluiders niet te bewaren. Een aantal Kamerleden rekenen dat Kamervoorzitter van Miltenburg aan... die verantwoordelijk is. D66 spreekt van een bizarre procedure... en de ChristenUnie noemt de gang van zaken onbestaanbaar. Dat brieven worden vernietigd bleek toen Nieuwsuur navraag deed naar zo'n brief...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 Maar veel gemeenten gaan daar niet zorgvuldig mee om. Zo zijn er gemeenten die commerciële incassobureaus toegang geven. Staatssecretaris Kleinsma zegt vanmiddag in de uitzending dat haar geduld op is. Een verwarde man heeft gisteren in Venlo voor opschudding gezorgd. Zo'n 120 mensen moesten hun huis uit, omdat werd gevreesd dat de man explosieven bij zich had. Het bleek loos alarm. De hulpdiensten rukten uit en uit voorzorg werden omwonenden geëvacueerd. Een explosieve verkenner stelde vast dat er geen gevaar was, maar na de man werd overmeesterd en aangehouden. Hij bleek geen explosief bij zich te hebben en ook onderzoek in zijn woning en auto leverde niets op. Het weer wisselen bewolkt en verspreid over het land vallen buien. In de loop van de dag trekken de buien weg en schijnt de zon vaker. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleefde. Beleefd het. Jij yes! hem. In 2015 al 25 jaar. Live. We Met, Met. Nu. nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Hey, uh, we dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. De blijft op de radio 4 minuten over 8. Welkom bij de radio Event. En de vraag is natuurlijk altijd weer. Wie is er niet? Ja, dames en heren. Ja, wie is er niet? Ik ben er! Ja, jij bent er. Ja, nou, jij bent er. Dan is misschien Marcus er niet? Of. Ja. Jawel, ik hoor hem. Ja, ja, hij is er wel. Gewoon. Flora's uh, zoon is teruggekomen. Hij is verloren, hij is teruggekomen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen, Mark. We, wist je het schuifje nog te vinden van mijn microfoon? Ja, ik moest even denken welke was het ook alweer? Ah, het was deze. Jawel, ja. door ah, Marcus. toen doet het allemaal ook hoor. Gewoon, voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid. Je weet nooit wie zo niet aan komt lopen. En jawel, vandaag schoof hij gewoon weer aan. Ja, ja. ja. ja ik heb mijn scootertje ergens dus weten te regelen. En ja, fantastisch. Dan was het toch net even makkelijker om hier te komen. Ik Op denk, de scooten. Op de scooter. Hij was de man van de stoere wagen en van de motor? Ja, nou, ik, ik zat net onderweg te denken. Ja. Ik zit nu gewoon weer in mijn. Um, hoe heet dat? In mijn, mijn, mijn pubertijd. Ja. Dat je wel op de scooter mag rijden, maar niet in een auto. Heb je nu ook dat er meer vrouwen naar je kijken? Jonge vrouwen? Want die denken, oh, dat is een gozer op zijn Die zeggen, oh, dat is misschien wel interessant. Ja, al die 16-jarige jongen. Ja, die kijken. Ik stond laatst op een feestje. Anders 16-jarige, ik wist ook niet waar ze vandaan kwamen. Had je je helm kwamen. nog bij of zo? Nee. Dat je nee. Dat zo met je helm liep. Dat doen ze ook altijd. Wij nee, vroegen wij weet altijd dat je, dat je met de helm liep jou ja, ook nog hè, zoals Willempie weet je vroeger. Nee, nee, ja, ja, oh. daar maak je weer een karikatuur van, <laughs> hou eens op. Nee, ik liep gewoon... Met... De eerste keer dat ik een brommer had, ging ik met die helm, ging ik gewoon de kroegje natuurlijk hè, zo. Waar anders. je op had? Uh, nee, <laughs> gewoon aan mijn hand. Nou stoer in je hand, ja, onder je helm. Waar laat je anders die helm? Uh, nou ja, gewoon ergens op het plank of zo. Of, de op. of op slot zetten, hè? dat doen ze ook wel, dat met ja, een ja. ketting om de helm en om het wiel heen. Tot er een paar keer in gepist werd, toen dacht ik, dat doe ik toch niet meer. Ach, je feestje van niet. Ik heb ook yes, wel eens gehad, een gegeven dat gegeven dat had ik hem laten slingeren bij mijn feestje had, is een feestje, hadden ze een toiletreiniger erin leeg gespoten. Echt waar? Het is echt goed dat ik even met mijn handen zo doorheen ging, wat fuck, hij is nat joh. Ik, verdamme toiletreiniger, had ik hem ja, bijna op een postel gezet. Wees Over... blij dat het toiletreiniger was. Ja, dat goed. zou wel weer wat anders kunnen zijn. Dat zijn ook wel weer vrienden die dan denken... Oké, okay, ik doe het wel echt ja. in plaats dat ik een keer in pis. Dus weer eens wat anders. Ja. Toch? Ja. Maar goed, maar... Het, het is een aardig eentje. Ik, ik rijd dus elke dag op, een, op dat scootertje ja? naar, uh, naar Utrecht. En hoe lang zit je daarop dan? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Maar ik heb even een rekensommetje gemaakt. Het ja? openbaar vervoer kost me 20, 22 euro per dag. Ja? En uh, met de scooter ben ik 7 euro kwijt. En dat scheelt me een half uur uh, heen, een half uur terug. Ja. Ja, dus er zitten voordelen aan. Er zitten voordelen aan. Maar wacht even, als je nou zeg maar met de trein gaat. Ja, nou, bedoel dat je denkt van... Een, ik word ook met de trein Dan heb je wel te maken met dat je gewoon lekker kan zitten. Kan, ja, kan e-mailen, kan werken kan al. Ja. ja, maar ja, het is... Uh, of had je je Google classes op, dat je het gewoon om de brommer toe doet? Ja, de, gewoon. Net, net zoals al die, al die meisjes die ik onderweg op de fiets tegenkom. Ja. Die ik bijna aanrijd omdat ze met hun telefoon aan het spelen zijn. Hey, let de op let fiets Ik ben even bezig met mijn mail. Dan ja. Moet je opletten. precies. Maar goed, het is respect, dus drie uur per dag zit je op de Brommer. Ja, ik heb er een beeld bij. Leuk. Ja, het, maar ik vind het nog steeds beter dan vier uur uh, in de trein. Ja, dat is waar. Te... Goed, de bereid, we met tien bereid. Het hele tip is weer compleet. En dat ga je merken. Ik zag weer wat berichten, leuke muziek en even wat goud van de Hoosiers. Uit Engeland van een En de 7 was dit een grote plaat voor de Hoosiers uit Engeland vandaan. <kijf> dat was het eerste groot eentje. Ook een beetje het laatste groot eentje natuurlijk. Ze hebben een nieuw album uit, al sinds 2014, alweer een jaar uit. En eh, goed, je begrijpt het. Geen iets daarvan. Maar Wat, kijk van even. wie was dit? Dit Hoosiers. Wie? De Hoosiers. Hoe? Ja, precies. Zo is hij. plantenbesproeiers, of niet? De Hoosiers? Ja, zo, ja. is dat ah, de vertaling ervan? Misschien wel, ja. ja. Ja, weet of of, uh, of verplasters, dat kan natuurlijk ook. Oh, ja, verplasters? Ja, ja, dat is toch ook al dat je dan uh, sproeit? Ja. Ik denk dat dat het is. Ja, volgens ja, mij wel. Dat, he? ja. Het zijn geen oude mannen, het zijn jonge binkies. Een beetje opstandig. Denk ik denk, nou, het zou best wel kunnen zijn dat de vertaling is van alles. <lacht> Goed, uh, het is Toebak Live op de radio. En gisteren hoopte toen het over uh, Tariq. Die, weet je wat, die, die, die man die toch hele wijze dingen zei op de, op de televisie. Maar de dingen die gezegd gaan worden, die, uh, dat zijn al nou hele grote wereldzaken. Echt, we hadden het idee dat we dan rond een puil zaten te kijken. Gewoon bij het NOS-journaal. Ik wist gewoon er, toen het NOS-journaal niet werd uitgezonden... het televisie, het dingen ging op zwart of wel UB, eh, we hebben een storing. Toen dacht ik, hé, is wat aan de hand? Dus ik via Radio 1 luisterde dacht ik, ah, zie nou wel. Er is gewoon iets, iets gevaarlijks aan de hand. Er stond dus Tariq, stond daar met zijn neppistool, stond hij daar in de NOS-studio... In ...stond hij daar een verhaal, uh, wilde hij afsteken. Hij had het allemaal goed voorbereid. En vandaag wordt hij dus gewoon gezond verklaard, zeg maar. Hij is gewoon bij zijn verstand. Hij heeft het allemaal goed voorbereid... En het is toch in een week dat je ook de, de, de, de, de bejaarde, de bejaarde uh, afpersen van De Mol. Ach ja. Die, die is wel gek verklaard. <kwijden> ook Ernst Janssen-Steun ook gek verklaard. Die hebben allemaal hele heftige, dramatische dingen gedaan. Die mogen allemaal naar huis. En Tarek heeft gewoon in een, in een studio gestaan met een neppistool. Hij heeft eigenlijk niet echt iets gedaan. Maar wilde het, het, het echte verhaal vertellen over de NOS: dat de NOS eigenlijk. Uh, een soort complot is... die eigenlijk uh, werkt... Uh, om al het nieuws uh, te, te manipuleren... anders te brengen... en misschien ook wel in een overleg met de CIA of zo... of misschien wel met de staat... met onze eigen regering... om het nieuws mooier voor te stellen dan het is... die krijgt nu in één keer vier jaar misschien wel. Dat oh, is toch wel bizar. Oh. Heb je het gevolgd of niet? Iets ik, ja, na, ik, had, ik, heb, ik heb de rechtszaak heb ik ge, gezien... Ja, maar dat was best wel... Uh, ik, ik, er kwamen echt woorden uit... dat ik inderdaad zo zat van... Het was toch een halve, halve zol, zeg maar. Ja. En, en nu komen er woorden uit. Dat ik denk van... Wow, dat zit, sommige woorden zitten niet eens in mijn vocabulaire. Nee, nou dat wil wat zeggen. Ja. ja. Nee, ja, hij had dingen goed voorbereid. Maar misschien zo goed voorbereid. Hij is geniaal gek misschien, dat is het. Ja, dus... Wow. Ja, ja, geniaal gek. Dus toen we ook helemaal een speciaal pak laten aanmeten. Want hij kwam toch op de televisie. Ik dacht, nou, dan ga ik even alles goed voorbereiden. Ook een speciaal wapen gekocht. Die ook heel erg goed en echt leek. Ja, is, ik zou zeggen, geniaal gek. Maar ja, ja, mensen denken, hij is gewoon goed. En uh, hij moet uh, misschien wel vier jaar worden opgesloten. Want mm. hij zou het uh, vrije woord kunnen... Uh, uh, tegen kunnen werken. En een beetje op nationale tv dat doen. Dat, uh, dat is echt... Uh, onze dat, onze ja, televisietijd ik, afpikken. Ja. Ja, dat vind, dat vond, moet gestraft het, Levensgevang. Levensgevaarlijk. Ik had het uh, leuker gevonden ja? als hij echt zo... zoals je altijd in films ziet... dat ze dan zo de zender hacken. Dat had ik leuker gevonden. Dat, dat, dat er opeens op zo'n ja, ander bericht doorheen kwam. Oh ja, dat er gewoon een kant en filmpje wordt uitgezonden. had hij meer mee kunnen bereiken, denk ik zelf. Ja, daar had hij meer te, mee kunnen bereiken. Dat is ook leuk. Dat ja, nog gebeurt dat ook eens in het echt? Ja, dat is, ja, dat, ja, maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Dus, nou ja, we, we zullen zien of hij via krijgt of we uiteindelijk dat uiteindelijk toch een zware briefping krijgt. En nou, hij krijgt natuurlijk wel, uh, wel be behandeling. Want dit, uh, ja, dan moet wel even kijken hoe, hoe die mannen in elkaar zitten. Dat wil ik wel weten. ja, ja. ja. Andere dingen die ons bezighouden, waren. Nou ja, de Ramadan is begonnen, hè? Oh ja. En heb je het gehoord? Uh, Rut heeft getwitterd, fijne Ramadan. En nou is de hele wereld, uh, de hele wereld, in ieder geval Nederland te klein. Ja? Maar het blijkt dat andere wereldleiders ook de moslims de goede Ramadan hebben gewenst. Zelfs Barack Obama en uh, ook uh, die meneer van Engeland, die... Uh, weet je nou, Cameron? Ja? Die, die hebben het gewoon gedaan, dus niks aan de hand. Maar, wat, wat maar bij is er... hier is het weer te erg. Maar wa waarom is het erg? Nou, ze, ze zeggen ook van... Uh, uh, de, de, de, Wilders heeft al gezegd van nou, de, de minister-president is knettergek En sommigen zien de tweet als een manier om stemmen te trekken. Oh. En weer anderen spreken van de misselijkste tweet Aller tijden. Oh, Geert ah, Wilders weer het. Ja, Die ja, denkt ja. ook van ja. oh, dit is weer. Hij uh, hangt er ander geloof aan onze ja. eigen minister-president. Oh, het is niet zo dat. Uh, dat, uh, zelfs dat je de de moslims vinden het niet erg. Weet ik niet. Maar op Twitter vragen mensen zich af waarom Rutte zo'n tweet niet verstuurde op als woestendag. De dag dat de katholieken beginnen met vasten. Want dat is toch het equivalent van de Ramadan-schrijver Twitter twitteraar. Misschien de volgende keer ook de Joden Rosh Hashanah wensen. Of de Hindoes een prettig diwali. Ja, of de ja. christen een fijne ja. Pasen. Oké, okay, dat is waar. Hij ja. heeft die punt. Maar ja, je moet die zwaarden tilen. En toen Geert Wilders. En als Geert Wilders erover iets over gaat zeggen, dan is het wereldnieuws. Als Geert Wilders niks gezegd had. Want niemand wat al, uh, was niemand opgevallen. Ja, misschien ook, ja. En Geert maar ja. Wilders die uh, zaad toch is dat? Zeg je Dat Is toch die zaadslurf? Zaadslurf. Ja, zo weet het maar, Sylvia Witteman die zegt ook nog van... Nou wens mij dan ook maar even een fijne wortelkanaalbehandeling toe. Oftewel, onze vader des vaderlands die moet ons overal een ja. fijn weekend toewensen, et cetera. hij heeft niks beters te doen. Nee, blijkbaar. Kan je hem ook nog aanbieden zo? Nou, dat denk ik niet. Het nee, gaat toch heel erg ver met dit soort dingen ja. allemaal. Nou ja, uh, Sterkte Rutte, jij moet het allemaal weer uh, straks uh, verwoorden. Ik vind dat hij uit solidariteit... Wat, sorry? Ik vind dat hij uit solidariteit gewoon mee moet doen met Rannem we dan. dan. Dan ben je echt goed bezig. Beetje... Jij gaat echt een stap te ver. Ja, of even ik... bellen om ons goede uitzending te wensen. Oh, dat zou ik nog kunnen zeggen. Ook nog, oh, nog hij ja. Moet ja nog ook. Feliciteren met mijn 50 jarige verjaardag, -jarig, ja. Hoe ver gaan we? Ja. To mine You think you're free But you don't know What to be We'll preserved the Muziek. Mykonos en Fleet Foxes daarvoor, Nederlands Bentje, Electric Tears, een beetje punkbeentje is dat. En dat is de ex-man, de ex-frontman van Johan, die natuurlijk niet meer bestaat, is ook een Nederlands geweest. En die dacht er even in 2011, ik ben er klaar mee, ik ga weer eens wat punkmuziek maken. Al die melodieën, ik wil gewoon eens dus een beetje ruige punkmuziek maken. Nou, echt heel ruig is het niet, maar het is gewoon leuke Punkmuziek En uh, ze zijn uh, hebben ze gespeeld. Het leuke staat op de internetsite van Electric Teer staat... Electric Teer speelt in 2103 op Noorderslag. En Excelsior hangt aan de telefoon. Excelsior is een platenlabel. En die wil graag met de heren een LP opnemen. Maar dat moet dus nog gaan gebeuren, want dat is namelijk in 2103. Maar het kan ook zijn dat de 1 en de 0 door elkaar zijn gehaald. Dat staat toch echt op internet We moeten het even veranderen. Het ziet er heel grappig uit. Maar goed, uiteindelijk oh, nee. hebben ze een album opgeleverd. En dit is de laatste zinger Die heet uh, Diamonds Diamonds Eye. Zo is dat. Electric Tears. Nederlands bandje dus. Goed. Ja. Dus ja. Iedereen wijst naar elkaar. Ja, ik kijk wat. nu naar Mark. Mark ja, uh, heeft zoveel berichten in te halen. Ik, ja, ik kan naar Ik wil zeggen. Ik uh, neem ook even koffie. Ik zie je straks. Ja. Ja. Ja. Ik kijk, zijn jullie wel eens goed. in Goes geweest? Goes, ja, klinkt wel bekend. Het, uh, ja, het is ook niet echt een dorpje waarvan je zegt. nou, Of pad, Ik weet niet. Ligt dat het in is. Utrecht? Ergens? Nee, dat ligt uh, onder. Uh, ja, Vlak bij Zeeland ligt het. Hoe oh, daar. Helemaal. En uh, het is niet echt een plek waar je normaal kwam. Nee? Maar er is nu wel iets waarvoor je best wel erheen zou kunnen. Oh. Um, ze hebben een, een flatgebouw daar staan. Ja? Nou, dat is normaal niet zo heel bijzonder. Maar uh, een, een, een kunstschilder heeft er een hele grote duif op geschilderd. Maar echt op een niveau dat je zegt van. Wow. Ik heb de foto's even op Facebook geplaatst. Oh! En, uh, Het is zeker uh, even de moeite waard om, uh, om even naar te kijken. Een duif? Ik denk altijd aan vliegende ratten, maar uh, de meeste mensen denken aan een duif. aan vrijheid, aan liefde. Waar, wat is de diepere betekenis, betekenis achter deze. nou, meer dan levensgrote duif op een flatgebouw? Zit er een uh, theorie achter? Uh, waarschijnlijk vonden ze duif irritant. Nee, ik heb geen idee. Ik, uh, Nee. Want ik kan me zo herinneren, ik woon in Amsterdam en wij moesten op het balkon. Oh, dat ziet er wel heel gaaf uit. Het is geen witte duif in ieder geval. Nee, het is geen witte duif. Het is een postduif. Ja. Oh ja, daar heb ik nog een keer. Okay, ja, dat, ja, dat is je er echt... wat groter. Ja, het zijn eigenlijk deze... Bezig... Oh, de muurschildering. In Amsterdam moest je echt elke buitenkast die je dan had op het balkon, moest je echt helemaal afschermen met, uh, met uh, gaas. Dat ze niet konden, bro uh, uh, bro uh, konden broeden. Want voordat je weet, had je een heel nest met duiven. Maar goed, uh, als je in Amsterdam... Uh... Maar het ergste was, het zijn beschermde diersoorten. Ja, juist zit er met mee hoor. Oh, geweldige beest. Allemaal beschermd. Al beschermd, ja hoor. Beschermd ze allemaal. Goed, het is vandaag ook de dag dat hij jarig is. Hello. Ja. Hallo! Hallo. Uh, Blij dat u erbij bent. Is it me, you you? Oh, sorry. sorry. Ik ging er helemaal in op. Ja, was het een van je platen waar je vroeger ja, op gedanst hebt? Ja, of zo? helemaal, helemaal ga, ga, ik ga ik nog steeds los? Ga ja. ik nog steeds <laughs> op los. Nou. Ik herinner me dat het plaatje was, toen was ik zelf 18 of zo. Toen was jij er toch helemaal niet? <laughs> nee, maar dit blijft hangen. Dit is, uh, ja, het is oh. nostalgie, leuk. Ik doe het verkeerd. Met beetje retro pop uh, voor Marcus destijds. Goed, nou, uh, um, nou, omdat hij vandaag jarig is, dacht ik bij mezelf. Nou, dan, dan toch maar... andere plaat. Een andere plaat. Good night fun. Come to an She kicks her heels off De, de, de Link met de Lionel Richie, nou niks. Nee, nee Lionel Richie nou ja, is vandaag ja. 66 geworden. Ik denk dat ik de Link weet. Maar, wat is dat? Hij was ook een virgin. Uh, ja, ooit. We waren allemaal ja. ooit virgins natuurlijk. Nou, wel. Oh. Hij natuurlijk <coughs> met de Commodores echt niks te klagen over. Nou dus. ja, hij heeft wel geadopteerde kinderen, dus uh, misschien toch. Ja, ja. Hij heeft geadopteerde kinderen. ja, dit is dan Nicole Richie. Dat is dan een blok meisje? Ja, ja klopt. Je hebt gelijk. Het ja, kan toen... niet. Het is net alsof je zo'n uh, leuk hondje koopt, weet je, oh ik neem een leuk kindje. Nou, ja, zeg. Ik, ik neem een blanke. nee Ik vind het wel, het is weer dus een Nicole, verhaal. Nicole, Nicole, uh, Nicole Richie. Ja. Nicole Richie, ik weet niet eens hoe, hoe zijn dochter heet, maar goed. Die, ja, die heeft toch wel een televisieprogramma gehad samen met, uh, ja, met Paris, Paris Hilton. Ja. Oh. Dat was, dat was ook vreselijk. denk vreselijk van, Is dat je dochter? Dat is toch gênant om, om je dochters op de televisie te zien? Lijkt mij wel, ja. Ja, maar goed. Wacht maar dat die van jou wat oud ja, is. Ja. Wat dacht dat je, je nu weer van die Relief Soap met Barbie weer. Zo ja. Jonge, jonge, jonge. Ik heb wel weer een klein stukje mogen, mee mogen proeven. En toen dacht ik, nou, waarom kijk ik dit? Ja, het is zonde wat van doe mijn ik tijd. hier? Ja. ja. Nou ja, goed. Het is altijd leuk om heel even te kijken naar een dat van leven. Van dat planeet. je denkt, van, uh, het gaat al wel redelijk goed met mijn leven. Sorry? Gaaf van mijn planeet, denk je dan. Gaaf planeet. Gaaf... Die... Ga af van mijn planeet. Al. Stop ja. the earth, I want to get off. Oh, okay. Er is maar één planeet. Dat, is de... zegt, uh, dat zijn wij. Uh, uh, weet je ook weer, André Kuipers zegt, er is maar één planeet. Ik heb dat ervaren toen ik in mijn space uh, boven zat. Toen keek ik naar de aarde en dat... hij is ook maar heel klein. Dat, dat is het enige wat we hebben. Wees er vind, zuinig op. Dat vind ik best raar. Dat hij, dat hij zegt, ja? er is maar één planeet. Uh, nou ja, waar we op kunnen leven dan. Oh, ja, waar leven mogelijk is. Dat, ja, dat hij zou heel niet, goed kunnen. Ja. Hij heeft niet de toets zoals veel mensen dat hadden. Zo van Natuurlijk zijn wij de enige in het hele al waar leven is. Hij zegt nee, dat, dat kan niet. Want er zijn veel andere planeten waar het leven is. Maar alleen dat vinden we dat. Dat is met je, iets anders. Hoe kwamen we op deze discussie? Geen idee hoe we hierop kwamen. Maar goed, aan de hand van de uh, uh, Virgin's en CISO's expert. Pensers, zei zo. Uh, Zet duur. Daar ging het Ik over. Ik weet of je heel erg kwamen, kwam, omdat ze ja. maagd zouden zijn. En toen wilde Marcus. <lacht> ja, hun van het <lacht> planeet afsturen. <lacht> Ik, uh, richting een strafplaneet, Mars of zo. Ja, zoiets was dat. Oké, andere berichten zijn. Andere Ik berichten. pad kwijt nu. Ja, het is ja. in Frankrijk verboden om je kind Nutella of aardbei te noemen. <lacht> ja, wat? ja. Dus, ja er waren aardbei. twee oude paarden en die wilden de nou, naam van hun kind uh, uh, uh, opgeven. En dat is dus Nutella en Fraize. Ja? En uh, ja, de ambtenaar is naar de rechter gestapt en die vond het niet goed. En de rechter zei inderdaad dat dat ingaat tegen de belangen van het kind... en enkel kan leiden tot spot of kwetsende gedachten. En uh, de, de, de suggestie van de, van de rechter was van noem het kind dan Ella in plaats van Nutella. Oh, leuk. Ja, en die andere ouders die, uh, die, uh, die uh, hun kind Fraze wilden noemen... Huh? ook die naam had nefaste gevolgen, dus ernstige gevolgen denk ik... voor het kind en werd verboden. Het alternatief zou kunnen zijn Frazine. Dat kan wel een voorkeur wegdragen is een oude in de 19e eeuw gebruikte voornaam. Ik vind dat irritant ik, ik als, als een wijze man, zo'n rechter, gaat zeggen... Nou, je kan ook zonder naam denken. Ne nee, dat heb ik niet bedacht. Dat nee. heb ik helemaal niet bedacht. Ik ga jouw jouw uh, naam uh, geven. Ja, dat maar, ik wil ja, zelf iets bedenken. Jij noemt jouw kind ook naar een naam. Ja, nee, naar apart. een maand. Een uh, uh, maand. Ja. Ja. ja, omdat ze in april is geboren. Toch? Nou, Leuk om hem gewoon april te noemen. Vind ik wel een beetje simpel. Ja. Hey, toen ja. dachten we ook van, wordt ze dan niet gepest op school? Dat zien we dan wel weer, wij vinden dit mooi. Zeg 1 april, kikker in je willen en zo. 1 april, kikker in je willen. Nou nee, ja, dat soort dingen had ze in het begin een beetje. Is ze is het over nu? Nou, ze zit op kickboksen. <laughs> ja, maar, ik wil een spel niet, is, het niet met maken. Probeer maar eens een keer. <laughs> Oké. Okay. Dingetje lang uit in de voorkamer ligt. Ja, ik ook, ik ook. Ja, nou ja, dan, dan, dan geeft ze geen klap, maar de schoppen is gewoon... Ik kan het vrij hard trappen. Nou, de enige manier om dat uh, tegen te gaan is om die persoon te omhelzen... die wil gaan kickboxen want dan kan hij niks meer doen. Kan oh, ben, ben je met een Scientology of zo? Nee, de nee, nee, nee, nee. Maar mijn broer wilde vroeger ook altijd allemaal... Uh, grepen op mij doen, zodat hij mij niet kon vloeren. En, yeah? en als ik hem dan omhelst, dan kon hij niks... dan was hij zo grijdig met ieder geval. Want hij oh, wilde oh, natuurlijk helemaal niks meer omhelzen. gevallen met liefde is altijd de goede... Ja, love is the answer, baby. Ja, ja altijd zijn we er weer <laughs> goed uh, straks uh, de zijn berichten. Uh, eigenlijk moeten we ze nu, maar dat kan natuurlijk niet meer. Het is nu uh, even tijd voor muziek, dames en heren. Even, even tijd voor een rustmomentje. Even tijd voor een rustmomentje met uh, MGMT. Ik vond Let's Pretend for het echt de beste plaats, maar dit werd een grote hit voor ze. Kids. En daar hadden we het over. Kinderen. Ze Zijn zo leuk, hè? Is zo onbevangen nog. Is zo puur. van MGMT. En ze laten we nog een andere eventjes schat, maar eh, hmm, vraag me even niet wat. Had ik even op moeten zoeken. Sorry. Let's ik, pretend we're married, vind ik de beste nog. Er zit ook even wat schunnige taal in. En is gewoon even lekker hard gewoon. Oh ja, en laten let, let we... Let's pretend we're married en laten we heel veel drugs gebruiken of zoiets. Echt van die foute teksten die je dat je denkt... Dat laat ik niet aan mijn kinderen horen. Nou, en dit was een plaat die ging over kinderen. En eh. Uh, ja, ja, dat komt. Gluit dit mooi aan in de Standwoordse berichten namelijk. Woensdag 10 juni, eindeloos lang geleden, was er namelijk de Nationale Buitenspeldag. De parkeerplaats uh, voor de uh, bij de FOMA. En pluspunt. Was deze middag geheel allemaal auto-vrij gemaakt. Ingericht met allerlei spelletjes en evenementen voor kinderen. En kon ze lekker buitenspelen. Vanaf 1 uur smiddags tot 4 uur. Konden kinderen meedoen aan allerlei leuke spelletjes en activiteiten. Sminken, publiek strekken. Uh, Was onder andere uh, het shoelen en het ringwerpen en het koekhappen. Tuurlijk als er wat te smikkelen valt, Er zijn kinderen altijd, die staan meteen vooraan. Het is helemaal geen punt. Dus dat was 10 juni. Dus nou ja, ik wil zeggen, uh, schrijf in een agenda voor volgend jaar. Weer een buitenspeeldag. En er wordt, alle auto's worden, worden verzoekt, uh, verzocht. Weggesleept. Weg gewoon weggesleept. We, We, weg, weg met die troep. Gewoon allemaal. Goed, andere dingen die spelen in stand Ja, een vrouw is zondagnacht gewond geraakt. Uh, bij een verkeersongeval op de zeeweg. Rond half twee uh, reed een bestuurder uh, met vier passagiers aan boord. Uh, ja, iets te, te hard. En hier uh, vloog uit de bocht. De zeeweg richting Overveen toen ze de weg afschoot. En uh, ja, ze raakte, ze kwam op het fietspad terecht. En uh, ja, dat uh, heeft uh, hey, ja, een van het... de zittende die vond dat niet zo leuk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Is ze zelf uh, gewond geraakt toch? Uh... Nee, de, de, de bestuurder niet, maar de, een van de passagiers. Oh, ja, van lekker dan hè. Wel, laat ik jou rijden, laat ik jou rijden en dan raak ik gewond. Ja, lekker is dat. Ja, lekker dan hè. Ja. Uh, de meisjes uh, U17 van Tennisclub Zandvoort zijn afgelopen weekend landskampioen geworden. <coughs> Twee weken geleden werd het gemengd zondag team al uh, landskampioen. Maar uh, nu zijn de meisjes ook en het zijn hele jonge meisjes. Ze zijn uh, 11 en 14 jaar en ze staan onder leiding van succestrainers Hans Smit en Dick Suik. Uh, ja, de club, uh, ja, er zit veel potentie in, dus de club gaat een mooie toekomst tegemoet. Dat is goed om te horen. Nou, uh, ieder jaar heeft de Zandvoortse Muziekschool Nieuw-Nueve... een optreden voor, uh, van leerlingen in de theater de krocht. En dat er steeds meer leerlingen zich aanmelden. Ja, ja en het ook steeds diverser wordt. Van allerlei optredens zijn er te zien. Uh, is er nu ook aanstaande maandag een optreden in de krocht. Begint om zeven uur. En ze hebben bijvoorbeeld uh, een, een talentvolle zanger bas... die niet op de bas speelt, maar op de gitaar. Die zelf ook liedjes speelt. Is een van de grootste talenten die daar uh, momenteel een opleiding volgt. Dus aanstaande maandagavond om zeven uur... begint daar weer een akoestisch optreden. Uh, uh, ja, van, van de... Van uh, Bas gitaar. Van Bas op de gitaar. Nee. nee, niet onder andere van Bas, maar goed, dat is een van de leerlingen van deze New Wave. Dus muziekschool in Zandvoort. Oké, okay, andere berichten? Ja? ja. Dan, uh, yeah? Vrijdagmiddag zijn twee uh, Amsterdammers van 17 jaar oud aangehouden door de politie. Vanwege openbare ordeverstoring bij, uh, bij een strandpavillon. Uh, toen er een melding uh, bij de politie ter plaatse uh, toen, toen na melding de politie ter plaats kwam, rede, rende de... Groep jongeren snel weg, richting de boulevard. Agenten wisten dat uh, jongens... Uh, wisten die jongens nog staande te houden. En uh, ja, die werden opgepakt en... Uh, Afgevoerd. Afgevoerd. Nee, ja. dat is dramatisch. Ja, politie. Nee, oh, Ja. Euh, ja, ja, ja, we kennen haar. En morgen... En morgen? Morgen begint de zomer en om. Uh, morgen de zomer? Uh, tussen 4 en 7 uur heb je het Wouter Kiers Quintet. En dat is uh, een quintet dat speelt dus in het café Het Juttertje bij uh, Talassa En deze jazzmiddag vinden uh, elk tweede weekend van de maand plaats. En uh, ja, dus, uh, die Wouter Kiers heeft een tenorsaxofoon. En uh, ja, het is een van de meest populaire blaasinstrumenten in de jazz, blues, rock en lichtmuziek. Dus ik zou zeggen van uh, als je. Als het weer wat minder is, ga lekker daar uh, kijken. Is het wel lekker weer? Ga dan gewoon op de rest zitten. Dan hoor je het ook eventjes. Met een flesje wijn. Dat is ja. altijd het advies van Jolande. Uh, Tuurlijk. Goed, zaterdagmorgen hier bij Toepakken leef Op de oude 20 minuten voor 9 negen plaatje uit de oude doos. Phoenix en listomania. Zo so Het uit uh, 2009 en Listomania. Ja. En ze hebben weer hits gehad. En uh, ja, ik weet het zo gauw niet hoor. maar ze komen in ieder geval uit. Uh, We komen ze vandaan ook weer. voor Versailles komen ze vandaan. Goed. En uh, ze, ze momenteel uh, toeren ze nog. Uh, ja, het zal zo eens kijken. Ja. Ik zit de Wikipedia te kijken, maar uh, ik heb het niet helemaal gelezen. Goed, het is de het is kwart voor negen. En uh, welkom bij dit radioprogramma. We zijn uh, vandaag weer voor het eerst helemaal weer compleet. Ja. Ja erg prettig. Dat heeft een, uh, toch wel een aantal weken geduurd. En uiteindelijk... Uh, Marcus is op de brommer deze kant opgekomen. Hoeveel, ja. we, hoeveel weken ben je nou niet geweest? Dan zeg wel maar heel veel. Vijf, uur of vijf? Ja, zoiets. Dan ja. Ja, ik denk dat ik niet eens meer met vakantie kan. Nee, het is ja. langer volgens mij. Hoor. Het is echt ja. wel langer. Hoor. Ja? Ja. Het voelt als jaren. Ja, ja zeker ja. weten. Ja. Ja. Ja, ik, ik zat ook te twijfelen of ik goed zat. Als ja. ik binnenkwam. was het toch? Ken ik u? Was, ja, deze, trap nou was ja. deze trap nou omhoog of moest ik hier naar nou links? Of? Ja, het is, ja, groot het is gebouw ook wel al. een groot gebouw, ja. Het is een heel groot gebouw. Enorm. Dus, maar ja, goed, helaas mocht niet met de auto. Nee. Mocht ook niet met de koe <laughs> over straat. Nou ja, dat was wel eerst de bedoeling, maar hij ja. was zo traag. Maar <laughs> uiteindelijk is de auto wel een melkkoe geworden. Lees ik vandaag in de krant. Ja. De auto? bruggetje. <laughs> hey, oh, de auto bruggetje. is melkkoe geworden. Ja. Ik en no, nogal Wiebus, ja, nogal Wiebus. die heeft het gezegd, die heeft gezegd... ja, ja, ja, de, ja, de staatskas moet toch een beetje gespekt worden. En nu uiteindelijk gaan ze, zeg maar... ze gaan met, natuurlijk met die belastingvoordeel... van die hybride auto's gaan ze aanpakken. Als je echt helemaal een elektrische auto neemt... dan uiteindelijk krijg je wel de voordeel... maar een half elektrische auto... Ja, dan ga je natuurlijk dus ook gewoon op benzine rijden. Dus die krijgen geen voordeel meer. Ah, okay. Dus uiteindelijk zegt hij: Ja, maar stel je voor, als we straks nu allemaal in de elektrische auto's uh, gaan, dan, ja, dan moeten we toch weer belasting gaan hebben. Want we, we moeten toch weer geld in de schatkist komen. Dus hou we daar heel, heel noem je dat, transparant in? Dat is ja, model. heel duidelijk. Heel dan duidelijk. Heel duidelijk. Nou, je moet altijd gaan. zorgen dat je, dat, je, um, dat je innovatief blijft, dan, hoef je, dan heb je alle belastingvoordelen. Nee, maar het is wel grappig dat hij er gewoon eerlijk over is. Want iedereen zegt: van, Nou, nee hoor, de, de, de, de autorijders hebben, de, de automobilisten hebben ook wel eens uh, recht op een voordeel het gaat hij om zegt milieu gewoon, Nee, het gaat om milieu, dat moet je maar uh, steunen. Nee, het gaat gewoon om geld. Het gaat gewoon om geld, hmm. meer is het niet. Anders hadden de benzine ook al lang al afge. eens, daar zijn natuurlijk zoveel accijns. Op, ja. de, de, zelfs als dat roken, dan hadden ze de rook al. Als al die rokers al opgepakt. Ja, ja, anders kan de, de, de schoorsteen gewoon niet roken hier, hè? dat is nee. het probleem. <laughs> ja, dus. het is wel zo. Ja. Dus, nou ja. Uh, we, maar wat de Fiscus dus wel goed gedaan heeft... was toen de tijd met het... Uh, uh, zich bezighouden met de stoffelijke resten... van de slachtoffers van de MH17. Met groot respect. Ja? Maar ja, en nu komt uh, weer een andere aan te de mouw, Want voor de aankomst... Uh, uh, nu het op geld aankomt... is er van overheidswege wat minder empathie... met de nabestaanden van de uit de lucht geschoten MH17. Want ze moeten de helft van het smartgeld... dat ze ontvangen afdragen aan de Fiscus. Oké. Okay. En Laptop. de Belastingdienst heeft er een speciaal team op gezet. Het kan allemaal niet op. En die houdt zich bezig met het afbromen van de schadevergoedingen. En uh, een van de broers van de slachtoffers, Hans van Mens... die zegt echt, nou, een spijkerharde overheid... die wil verdienen aan het leed van de nabestaanden. Want zijn zus Lucie van Mens die zat in het toestel. Haar werkgever had voor haar een verzekering afgesloten... Oh. die een uitkering aan Van Mens heeft gedaan. En de fiscus wil daarvan nu de helft hebben. Oh, dit is echt... Maar ja, kijk, dat, dat, die verzekering... Yep. Dat was natuurlijk nog niet de officiële verzekering voor de nabestaande. Dat was de meer gewone schadevergoeding. Ja, dat hadden ze sowieso altijd al moeten betalen voor de helft. Ja, maar ja. Dat, dat is het ook. Ja. Normaal, normaal is dat een normale gang van, de, uh, van zaken. zaken. Maar het ja. ligt heel gevoelig. Maar het ligt nu heel gevoelig. Ja. Dus. Ja. ja, het is waar, het is nu wereldnieuws. Anders was het gewoon, uh, ja, dan, als het op de normale manier was doodgegaan of met een uh, verkeersongeval, dan hadden ze even goed de helft uh, voor het geld gevraagd. Ja. Ja. Ja. Dus ja, het is natuurlijk nu wereld. Nu is dat maar, ja, maar die wond wordt, wordt iedere keer wordt weer aan het kostje gekrapt, zeg maar. Want ja. iedere keer is dat weer. Uh, ja, maar dat uh, is dan uh, toch ook als iemand in een. verkeersorgeluk. Ja, ja ook, ook. Ja, zeker. Dus ja, ja. Ja. Ja. ja. dat zegt wie zo. Het is gewoon lobbybus. Dat, dat moet gewoon gebeuren. Er moet gewoon geld binnenkomen in ja, ja. de komende staatkast. Op een of andere manier, op of andere manier lukt het niet. Dan hebben we weer iets anders. Iedereen moet betalen. Want we hebben nog heel veel dingen die we moeten regelen. Met Griekenland ook. Griekenland ja, is want... zo slim bezig. Die heeft het ook aangepakt met Poetin. En Poetin, heeft best wel gezegd... nou, kom er onze kant op bij gelijk een doorgang naar de Middellandse Zee. Ja. Dat is, uh, in het kader van risken is dat heel handig. Ja. ja. Nou ja... Poetin, en, en, uh, Poetin is wel, als, als je Poetin <coughs> laat risken. Zo. Maar ik denk dat. niet ja. tegen risken? Uh, Psy, Tsipras is het toch? Heet hij die? President van Griekenland. Ja, ja. Die is nog heel slim. Die is eigenlijk nog slimmer dan Poetin. Maar die gebruikt Poetin natuurlijk uiteindelijk. Natuurlijk. Ja, want hij gebruikt Poetin door te zeggen: Nou ja, ja je zegt het maar. Als ik moet jouw kant op moet komen. En Europa denkt: What the fuck. Griekenland moet niet met, Europa of met Rusland gaan samenwerken. Ja. Dus ze gaan Europa toch een beter bot aanbieden. Zo van nou, oké. Okay. Ja, want er is nu weer 3 miljard heen gegaan. Om de banken te steunen. Zodat, ja. Zodat, zodat, uh, er is en wie heeft dat betaald? Europa in Spanje? Ja. Ja, ja, dus niet alleen Nederland. Ja, nee. de Europese Bank nee, heeft nu om? weer een, anderhalf miljard extra beschikking gesteld. Omdat ze natuurlijk heel veel aan het pinnen zijn momenteel. En ze hebben afgelopen jaar, half jaar, hebben ze 30 miljard opge, opgenomen. Cashgeld. En dat komt allemaal uit de Europese Bank. En nou ja, dat is dus nog, komt nog bij de extra schuld straks. Hè? Maar dat betekent dus dat er dus gewoon eigenlijk heel veel geld in Griekenland zit. Uh, maar het is papiergeld. Geld is gewoon allemaal papiergeld. Nee, illusie, illusie. Ja, nee, maar goed, er is nu wel papiergeld daar. Oeh. Eigenlijk is het wel waar. Er is nu allemaal wel papiergeld ja. daar bij mensen thuis. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus straks in kant zijn ze failliet, maar iedereen heeft straks staan, ja, straks als De bank straks gaan. Straks, straks gaan ze failliet. <laughs> ja. En dan en dan zijn ze van alle schulden af. En dan komt al dat papiergeld op terug op de bank. Ja. Zou het zo werken? Zou het zo eenvoudig klinken? Ja. Het, moet, ja, het scenario moet ook doorgenomen worden. Laatst alles met trekken en er is alles geld daar alleen dan is het weer hier niet hier. Moeilijk, moeilijk, moeilijk puntje. Heer, moeilijk puntje, dames en dame, heren. Dame. Nou, als we het over Rusland hebben, kijk eens. De band Someone Still Loves You, Boris Yeltsin Ja, dat is echt een beetje. Die hadden een plaatje met dit. Stepbrother City. En die hoor hier natuurlijk. Alleen maar grote heen, dames en heren. We zien even hebben. hebben met Toepakleven. en waardoor door zo zaterdagmorgen echt lekker om even van die rustige muziek te draaien. Maar even bijkomen, toch een beetje een hangover van gisteren. Net even dat flesje wijn te veel gepakt. En dan hoor je het draaien van die plusgevende muziek. Heerlijk, heerlijk, Someone still loves you, Boris Yeltsin, de band. En uh, Step Brother City, dames en heren. Ja, leuk leuke de zaterdagmorgen. Het is een beetje regenachtig. Ik, ik, ik sluit mijn ogen altijd weer voor de weersverwachting. Ik pak het moment en, oh, het is best redelijk. Het is nu droog. Dus, uh, ja, als Vandaag buiten... krijgt krijg het een 7, morgen krijgt het een 5. Dat vind ik wel weer erg jammer. Oké. Okay. Morgen is er ook weer het houtfestival waar ik altijd graag heen ga. Maar als oh, ja. het hele dag gaat regenen, dan ga ik daar niet uh, zitten natuurlijk. Hè? Nee, dat kan me voorstellen. En we hebben gisteravond onwijs veel massa gehad. Hè? Want ik ben een van de live mededeelnemers. Zeg je dat? Aan, aan die VIFG nou, Oh, je hebt haring gehad. We hebben haring gehad. Ja. ja, het is ongelooflijk. En misselijk naar huis? Hoeveel nee, had je er te pakken? Nee, eentje, eentje. eentje oh. Maar het was wel mooi, maar het was niet helemaal, het, het, het, het, 500 man, het, ze zijn allemaal geweest en er waren nog 200 man extra. En die kregen dan een bonnetje, konden ze de komende weken nog een haring? hebben. Maar halen. wat was nou, moest het wereldrecord zijn, zoveel mogelijk haring, of met zoveel mogelijk haring happen? Ja, te, tegelijk haring happen. Tegelijk haring happen, dat ja. was het. Ja, het was erg leuk, maar het was een beetje onhandig, ze hadden dus geen op het gedeelte waar we stonden achter hekken. Ja. Hm ze hadden daar dus helemaal geen drankraampje neergezet of zo. Nee? Dus iedereen stond daar een beetje dat wordt, dat uh, wordt zonder iets. Ja, en toch, en, uh, nou, toch een uurtje zonder. En toen wilde. Ik had dus, donderdag had ik uh, bekers in mijn tas. En ik had, uh, ik, ik, ik was, gisteren had ik toevallig een fles wijn gehad. Dus nou. die hebben we gewoon rustig opgedronken daar tijdens het. Uh, toevallig. Tijdens het wachten. toevallig. toevallig. Ja, ja, ja. Echt? Nee, ik zweer het je. Dat zwaar. toevallig. Hoi, dat is een fles wijn! Ja, god, sorry. Was god het. Nee, maar sap. het was erg leuk. Ze ja. zouden om uh, Ik ga er wel Kwart over zes zouden ze beginnen, maar uiteindelijk uh, was er niet iedereen binnen. Dus toen uh, om half zeven is het gebeurd. Er was een notaris bij en ze ja. gaan nu het hele gebeuren gaan ze opsturen naar uh, het Kindersboek of Records. Dat is goed, dan komen wij er wel in. Want uh, het record stond op 833 of zo. Ja. En nu, sta nu staat het gewoon op 1500. Dat is 1500. 1500 ja. mensen. En het die was gelijk een heel interessant voor het gebeuren, want iedereen, uh, het was bijna een spontane reunie. Want wij hadden een soort reunie. Maar even, voor, voordat we helemaal een ander pad lopen. Het was een 1500 mensen bij elkaar. Die ja. gingen tegelijkertijd. Maar de binnenkomst kreeg je een haring. Dus ja. uh, en, en die moesten de hele tijd wachten tot je eindelijk mocht happen. Ja. En uh, nou, ondertussen, uh, iedereen uh, herkende elkaar weer. En het was gewoon eigenlijk wel een heel gezellig event. En het was, godsdellijk was het droog. En ja. ik ben wel echt blij dat dit gebeurd is. Want wat zou de wereld zijn geweest als dit niet was gebeurd? Nee, nee een, een lonelier place. Ja, ik bedoel, ik bedoel, die ruimtereis naar de Mars. En naar, uh, naar de maan waren heel belangrijke punten. Daar hebben we heel veel techniek uh, eigen gemaakt. Maar dit, echt met 1500 ja. mensen tegelijk. Haringap is ook een stukje in de techniek. Ja, niet vooruit. Dit, dit was dus wel ook in het kader van het pop-up weekend. Want eigenlijk hebben het Haringap heeft ook een prijs gewonnen. Ja. En daarnaast ook, uh, is er ook nog iets op het strand, weet je wel. Dat, uh, dat je ja. veel kan kijken. Ja, hoe via de beats. Ja, en ja. Uh, nog eentje, en die kan ik even niet onthouden. We maar nemen we straks allemaal even door. Het is wel heel leuk allemaal. Heet uh, jij nog even een uh, vluchtig berichtje? Ja, ik heb een, uh, een leuk berichtje. Een, een trouwfoto die helemaal uh, ja, viral is gegaan op internet. Ja. Um, ja, op zich, ja, ze hadden gewoon een fotoshoot van de, van de bruiloft, Amerikaanse bruiloft. En uh, ja, na een paar gewoon statige kiekjes zei de fotograaf... Nou, hoe heet het? Laat de bruid nu de bruidegom even een zoen geven. En dan maken we nog een paar foto's ja? daarvan. Alleen, het, uh, het bruidsmeisje die voelde zichzelf de hele dag ook een beetje de bruid. Ja? Dus die pakte de, de jongen die naast haar zat... ook uh, gaf die ook een, uh, oh. een, een kus. Uh, uh, en dat heeft een hele schattige foto. Uh, het, uh, het meisje was... Uh, een jaar of acht, geloof ik. Ja. Dus het geeft een hele schattige foto. Ik zal hem even op Facebook posten. Oh, oh, dit is echt een zien. Anna Leipzig. Uh, of weet je ook weer? of zo. Die altijd van die hele uh, mooie foto's maakt van kinderen. Het ja, is toch Anna Leipzig? Ja, ik Ik heb geen kinderen Anna Geddes of zo. Weet weet je, je weet je, bedoel, ja, zoiets. Zo. Maar goed, dus een stereofoto van... Uh, uh, ja kinderen die zoenen en, uh, en uh, mensen die getrouwd zijn die zoenen goed nou straks meer wetenswaardigheden. eerst dus hebben we hier dames en heren een bandje uit Volendam wat? we hadden het over vis daar hebben we muziek uit Volendam namelijk wat Alaska ja Alaska we hele van de prijs gewoon hier in Nederland de Radio 2 zijn ze heel veel gedraaid dit was de hit. in Mersen Rees. Aan je voorbij. Ja, een beetje uit Volendam? Ik leuk dit door Alaska. Hier in de zaterdag. Morgen hadden we dertig over Rutte natuurlijk en had het over uh, uh, wat is een keer prettige Ramadan. Sorry. ruit met de geit. Is dat voor een gekke feit? Ja, met een hey, geit wilde ze natuurlijk Vet eroverheen. overheen. Ja, wat, wat een gekke geit. Dat ga je toch niet zeggen? Ja. Nee. Nou, uh, Rutte hij vond hem knettergek. Hij vond, vond het knettergek. En uh, Rutte dan meteen weer. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke pik. Ik. Nee. Wat zegt hij nou? Goed, maakt niet uit. Het uh. grote, dikke pik? Ja. Wat? En dan, dan, dan zie je ook gelijk zo'n mopje die eraf, uh, erachteraan komt van... Ja? waarom leven er geen moslims in Zweden? Ja, die zijn verhongerd tijdens de Ramadan. Omdat de zon maar niet ondergaat. Die hebben we daar dus in, ja, in Zweden gaat die gewoon niet onder. Nee, ze dus kunnen dat beter misschien even naar de andere kant... Uh... Ik ben wel nieuwsgierig, ja, in Zweden, ja, ja, ze het, daar wat rammen dan doen, ja. S sommige uh, mensen die, die gaan ook echt naar, richting de Evenaar. Ja. ja. Om maar... Uh... Ja. Dat is wel slim, ja. Dat is wel slim. Daar. Goed, we zijn, we, gaan zo weer terug, uh, we zijn zo weer terug met het tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.